Dat je je hier op je gemak voelt en uh, ja, dat je de dienst mee kan maken op een manier die bij jou past. Je kunt uitbundig meezingen of het allemaal eens rustig over je heen laten komen. Uh, het, is, uh, het is allemaal goed. Toen ik zag wat het thema van deze dienst was, toen dacht ik eerst even, oh uh, heb ik dat weer. Ik zal het maar toegeven, ik ben een ontzettende angsthaas. Ik ben best wel heel bang voor heel veel dingen, maar dan moet ik ook nog een inleidend praatje houden over angst. Maar niet over angst eigenlijk, van angst naar vrede. Ja, hoe mooi is dat hè, van angst naar vrede. Uh, toen ik hier zo over na zat te denken, uh, ja toen dacht ik, ja God wil niet dat we angstig zijn, maar dat we zijn vrede en rust ervaren. Hoe vaak staat er ook niet in de Bijbel, vrees niet, dus we hoeven helemaal niet bang te zijn. Het deed me denken aan een voorval van vroeger, toen ik een klein meisje was. En ik moet daar eerst even bij vertellen dat uh, in ons gezin waren we heel erg bang voor onweer. Mijn ouders ook. En als het dan onweerde, s'nachts bijvoorbeeld, dan werden we uit bed getrommeld. En dan was het naar beneden en dat rustig afwachten beneden in de woonkamer tot dat onweer over was. Nou ja, dan wordt het met de paplepel wordt het dan uh, ingegoten eigenlijk. En op een gegeven moment waren we op vakantie op de Veluwe en gingen we met z'n drietjes uh, een wandeling maken met de boswachter om wil te spotten. En we werden overvallen door een enorm onweer. En uh, nou ja, goed, op een gegeven moment kwamen er uh, wat uh, mensen aan in auto's en die konden dan wel wat vrouwen en kinderen meenemen. Dus ik mocht met mijn moeder mee in de auto terug naar het pensioen waar wij zaten. Maar ja, mijn vader ging gewoon doorlopen en nou ja. En ik vond dat ik was zo bang en ongerust over mijn vader. En mijn moeder zegt, nou zullen we dan bidden voor papa, dat het ook allemaal weer goed mag komen. En we gingen samen bidden aan de rand van het bed. En ja, ik voelde helemaal die rust eigenlijk overkomen, over me komen. En dat was zo, ja, eigenlijk mijn eigen kleine momentje van angst naar vrede, wat ik me zo uh, kan herinneren. Misschien heb je ook last van angst. In Nederland schijnen 20% van de mensen dat te hebben. Het nieuwste nummer van het vrouwenblad Eva, wat sommigen misschien wel kennen, dat was helemaal gewijd aan het thema angst. En daarin werd de stelling gedaan, ik geloof, dus ik ben minder bang. Nou en lezers konden daarop reageren. 65% van de mensen die was het daarmee eens, dus als je gelooft ben je minder bang. En 35% was het daarmee niet eens. Ik wil graag één korte reactie even voorlezen. Een stukje van een dame die zei... Angst is mij niet vreemd. Het is wel mijn verlangen om de angst niet te koesteren... maar met mijn angst te vluchten tot Jezus. Want hij stierf niet alleen voor onze zonden... maar ook voor onze zorgen. En ja, dan kan hij de angst zomaar bij je wegnemen. Wat een God hebben wij met elkaar bidden voor een zegen over deze dienst. Heer, dank u wel dat we vanmorgen hier mogen zijn, dat u erbij wilt zijn. U kent ons. U weet of we in alle rust hier gekomen zijn, of misschien nog vol onrust en misschien angst. Wilt u ons rust geven om te kunnen genieten van deze dienst? Dat de woorden die gesproken en gezongen worden tot ons door mogen dringen, dat we ermee verder kunnen... Dat u ook bij de kinderen zijn die hun eigen programma hebben. Dat ook zij kunnen leren over wie u voor hen wilt zijn. Amen. Dan gaan we nu uh, zingen. Goedemorgen allemaal. Uh, ja, we gaan zingen. Uh, en in het eerste lied zingen wij... Uh, we mogen vrij van angst en schaamte in uw huis binnengaan. Dus nou welkom. Uh, Zullen we ervoor voor gaan staan? Naar een eigen programma toe en die hebben daar hun eigen uh, dienstje eigenlijk. Um, maar de, de papas en mama's die hier achterblijven, die gaan het hebben over, uh, over angst en je hoeft niet bang te zijn. En toevallig gaat het volgende liedje er ook over. Dus als je goed meezingt, dan heb je niks gemist. sto Uh, dan zijn er uh, drie kinderprogramma's vandaag. Uh, de, we hebben vandaag de kruimeltjes en die, gaan, uh, die blijven gewoon hier in het gebouw in de ruimte achter de keuken. En die gaan mee met Marianne, Daniele en Ivanka. Dan hebben we de kids. Die gaan mee met Hilde, Teun, Tim en Klaas. En die mogen hun jas pakken want die gaan even lopen naar de fontein. En de kanjes gaan mee met Martin, die mogen ook hun jas pakken. En dan gaan we, als het weer rustig is, weer even door met zingen. We zingen nog twee liederen voor we de Bijbel open doen. Uh, en de eerste is een lied om uh, God nog even uh, lekker te aanbidden. <laughs> uh, U schiep zon, maan en sterrenpracht. Als je wil gaan staan, mag je gaan staan. Als we samen zijn. Samen zijn. klein detail, ja. Uh, Johannes 20, vers 19 tot 23. Uh, Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei, ik wens jullie vrede. Na deze woorden toonde bij Toonde hij hun zijn handen en zijn zijden. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens, zei Jezus, ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Na deze woorden blies hij over hen heen en zei, ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.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 Van angst naar vrede. Um, Marian vertelde aan het begin al iets uh, over ja, wat het thema angst bij haar deed. Ik wilde met jullie een verhaal delen van een paar jaar geleden. Ik was uh, op een uh, familievakantie geweest. Het uh, was heel leuk geweest, uh, heel, heel goed verlopen allemaal, gezellig. Ik was in Oostenrijk, dus we gingen op een gegeven moment uh, s ochtends vroeg weer terug naar huis... Uh, we moesten snel alles, alles aan kant maken, dus we hadden geen tijd meer gehad om uh, koffie te drinken. Dus we waren zo de auto ingestapt, nog een beetje versuft vanwege het vroege tijdstip en terug naar Nederland. Toen kwamen we nou, ergens in Duitsland, we weten al geen eens meer waar eigenlijk, kwamen we in een file terecht. En uh, kwam er op een gegeven moment, ik zat achter het stuur, we uh, waren een aantal uren aan het rijden kwam er een auto voor onze auto en dat was een politie. Dus gingen aan en in het Duits van uh, het, dat je de politie moet volgen. Dus Snel weg af, op zo'n uh, nou, een beetje eenzaam uh, N-weggetje zal ik het maar noemen, uh, kwamen we terecht. Of ik wilde uitstappen. Het ging allemaal niet zo heel erg vriendelijk. Dus uh, ik dacht al van, hé, hey, wat is hier nou aan de hand? Uh, ja, volgens mij doet alles aan de auto het. En, uh, nou ja. Dus uitstappen, ik mocht ook niet bij de auto blijven staan, maar... 20, 30 meter verderop werd ik apart genomen. De rest moest echt blijven zitten. Mocht ook niet eruit. Um, ja, en werd er gevraagd uh, wat ik die avond ervoor had gedaan. Of ik gedronken had. Uh, verboden middelen had genomen. Uh, niks van dat alles. Dat wist ik zeker. Uh, ze vroegen ook nog even naar mijn kleine ogen. Uh, nou, die waren inderdaad klein. Want het was vroeg geweest. Had nog geen koffie gehad en zo. Um, maar het, het was allemaal erg onaardig, moet ik zeggen. Dus, uh, nou. Toen kwamen de testjes. Of ik uh, over een rechte lijn wilde lopen. Nou, deed ik. Het ging aardig. Het kon ermee door. Je zit natuurlijk een paar uur in de auto. Dus dan ben je al wat stijver. Um, maar ze vertrouwden toch nog niet. En ik had steeds meer het gevoel. Van, hé, hey, wat is hier aan de hand? Ik, ik werd eigenlijk een beetje angstig. Van, waar gaat dit naartoe? Um, je weet dat je niks... Ik, ik had niks op. Dat weet je. Maar toch. Angst doet soms gekke dingen met je. Um, dus toen... Uh, toen toen moest ik ter plekke een urinetest doen. In de open lucht kwamen nog wat jongetjes uh, voorbij. En die zwaaiden vrolijk. Uh, ik was ook net naar de wc geweest. Dus het duurde allemaal eventjes. Probeerde ik in mijn beste Duits uit te leggen. Mocht allemaal niet helpen. Ik heb wat, uh, nou, wat angstweet gehad daar op dat moment. Uh, nou, over de uitslag van de test zal ik niks zeggen. Want er was ook helemaal niks aan de hand. Uh, en we mochten weer verder. Maar, maar ik... Ik was gewoon enorm angstig. Ik dacht, ja, straks beland ik op een Duits politiebureau... en mijn Duits is niet zo goed... en er zitten nog drie andere mensen in die auto... die allemaal niet kunnen autorijden. Maar ja, het was een heel raar verhaal. En waarom ik het vertel is... Um, mijn punt is dat volgens mij iedereen wel eens angstig is. Als je er even over nadenkt... dan heb je allemaal zo'n verhaal. Hoe stoer, hoe sterk, hoe groot, hoe oud je ook bent... Um, angstig zijn... Dat zijn we allemaal. Uh, daar heb je geen onderzoekscijfer voor nodig. Je kon ook afgelopen week de, de gebeurtenissen volgen rondom het referendum. Heel veel mensen zijn juist wel of juist niet gaan stemmen voor of tegen uh, de Oekraïne. Of hoe zij uh, dan, uh, zich dan tot de EU gaan verhouden. En wat er bijna overal in de nabeschouwingen werd gezegd is dat er heel veel uit angst gestemd is. Dat is wat er afgelopen week nog is gebeurd. Um, of wat te denken, he, heel veel mensen zijn bang voor al die vluchtelingen die, die deze kant op komen. Maar wat te denken als je zelf een vluchteling bent. Waarom ben je dat? Omdat je angstig was. Omdat je niet langer kon blijven waar je je thuis voelde. Je moest wel weg. Heel vaak is het zo dat als je angst hebt, dat je dat ervaart als een probleem. Misschien vraag je je nu ook wel af, ja maar hoe zit het dan met geloven en angst? Twee weken geleden vierden we Pasen. Ik weet niet welke liederen er in deze kerk gezongen zijn. Maar een van de liederen die wij zongen was, nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want de Heer is opgestaan. Of dat liedje wat we net zongen. Ik zing het ook wel eens voor mijn dochter. Je hoeft niet bang te zijn. Al gaat de storm tekeer, leg maar gewoon je hand in die van onze Heer. En ik denk dat het liedje af en toe echt voor de helpt. Ze is drie jaar, um, dat helpt. Maar ze zegt soms ook, wat mij betreft ook terecht... als ik het zing met haar, papa, toch bang. En dat snap ik wel, dat het liedje kan helpen. Um, ik geloof ook in paas, ik geloof dat de dood overwonnen is. Dat, um, dat er hoop is, de, dat de angst niet langer hoeft te regeren in mijn leven... dat het niet de overhand hoeft te hebben... Maar soms is het er toch. En volgens mij zouden jij en ik dat graag heel anders zien. Zouden het zo anders willen. Wat als we van angst naar vrede kunnen gaan? Ik geloof, en dat ga ik vandaag nog vaker zeggen, dat we door Jezus dood en opstanding niet langer hoeven te leven als slaven in angst. Maar dat vrede ons hart kan binnenkomen dat ga ik uitleggen. Laten we nog iets beter kijken naar dat verhaal uit Johannes 20. Het is, uh, het is eigenlijk nog maar net Pasen geweest. Het is nog de eerste dag, de avond van de eerste dag. Die dag is bijzonder verlopen. Er zijn boeiende berichten binnengekomen, maar verwarrend ook wel een beetje. Sommige mensen zouden Jezus hebben gezien. En je vraagt je dan af, dat vroeg ik me in elk geval wel af is van hoe gaat het met die leerlingen eigenlijk, hoe zijn ze eraan toe, wat maken ze allemaal mee, wat maken ze door. He, dat zijn Jezus trouwens de twaalf volgelingen, jarenlang met hem opgetrokken door dik en door dun, alle kennis over zich heen gekregen, ook over zijn lijden, zijn sterven en zijn opstanding. Dat had Jezus allemaal met ze gedeeld. Zijn ze blij, vieren ze feest, zijn ze misschien naar Jezus op zoek om hem ook te ontmoeten... Moet je wellicht teleurstellen. Niks van dat alles. Ze zitten bij elkaar. Bang. Met elkaar achter een gesloten deur. En je vraagt je af, waarom gaan die leerlingen nou niet op zoek naar Jezus? De, er staat dat ze bang zijn voor de Joden. Of vrij snel ging namelijk het gerucht rond dat nou, die leerlingen zullen Jezus wel hebben weggehaald uit het graf en ergens anders hebben neergelegd. Ze hebben zijn lichaam gestolen. Um, waarom gaan ze niet op zoek naar Jezus? Geloofden ze Maria soms niet? Die als een van de eerste met, met het bericht kwam over de opgestane Jezus. Geloofden ze haar niet? En al die, die leerlingen een beetje naar elkaar gekeken met rollende ogen. Ja, dit is zo'n bericht van, nou ja, een, een hysterische vrouw. Hier kunnen we helemaal niks mee. Was het te gek om te geloven misschien? Waarom gaan die leerlingen nou niet op zoek naar Jezus? Was het nieuws misschien zo overdonderend dat ze als het ware dichtklapten? Dat ze van gekheid eigenlijk niet meer wisten wat ze moesten doen en maar bij elkaar gingen zitten? Waarom gaan ze niet op zoek naar Jezus? Ik denk dat je er verschillende antwoorden op kan geven, maar in het verhaal wat we lazen zit een grote aanwijzing. Die deuren zijn op slot. Deuren op slot omdat ze angstig waren. Ze zijn bang voor de joden. Je vraagt je af of dat alles is. Want eerder op de dag waren twee van de leerlingen, Petrus en Johannes, waren nog wel naar het graf toe gegaan. Daar hadden ze gekeken. En als er ergens een plek was waar ze andere joden hadden kunnen tegenkomen, of Romeinen, waar ze de kans hadden om opgepakt te worden, dan was het daar geweest. En er is ook nog geen bewijs dat de joden die leerlingen willen oppakken. Dus waarom zijn ze bang voor de joden? Is dat alles? Zou er misschien meer aan de hand kunnen zijn? Zijn de leerlingen misschien wel bang voor Jezus zelf? In andere verhalen uit andere evangeliën zie je dat ook. Dat zodra die leerlingen Jezus tegenkomen, dat, ze, dat hun eerste reactie er eentje is van angst. Zijn ze bang voor Jezus zelf? Neem Petrus. Petrus is een van Jezus' meest toegewijde leerlingen, zou je misschien wel kunnen zeggen. Hij had vlak voor Jezus dood gezegd: Meester, ik ga voor u door het vuur. Als het erop aankomt, ik ben er. Niet heel veel later had Petrus een aantal keer Jezus verraden. En de andere leerlingen waren als bange kinderen weggevlucht in die, in die tuin van Gethsemane. Op het meest cruciale moment laten ze Jezus in de steek. Wat als Jezus nog iets te verrekenen heeft, nu Hij er weer is? Als jij achter iemands rug om iets naars hebt gezegd over iemand en het wordt bekend, ben je er dan happig op om zo iemand weer te ontmoeten? Nee. Misschien zijn die leerlingen ook wel bang, of misschien juist wel bang om Jezus weer te ontmoeten. In ieder geval, hoe het ook zij, die allereerste paasdag, die eindigt met angst. Achter gesloten deuren. Nu vandaag blijven de deuren hier gewoon open. Je, je kon komen, je kunt straks ook weer gaan. Maar is het niet zo dat we allemaal bang zijn? Dat we allemaal ergens angstig voor zijn? Bang voor de toekomst? Wat gaat er gebeuren met mijn baan? Hoe zal het gaan met mijn gezondheid? Nu op dit moment morgen misschien ben je bang voor de dag dat de aftakeling gaat beginnen, ben je wel bang voor de dood, angstig als je nadenkt over de wereld van morgen, hoe zal die eruit zien voor mezelf, misschien wel voor mijn kinderen, of neem wat schrijver Alain de Bonton laat opbiechten in de krant, Volkskrant. Hij zegt dit: ik ben bijna Elke dag bang dat ik niet in staat ben op te schrijven wat ik denk. Ik ben angstig voor een gebrek aan ideeën. Bang dat ik niet genoeg produceer. Dat is wat. Dan ben je zwaar succesvol schrijver. Je wordt gelezen over de hele wereld. Je mag lezingen geven voor duizenden euro's per uur. Mensen komen op je af. En je bent bang, je bent angstig. Dat het niet lukt. Je gaat gebukt onder de druk om te presteren. Herken je er iets van? Je kunt ook bang zijn voor wat je in het verleden hebt gedaan. Dat het bekend zal worden. Dat het naar boven zal komen. Of je bent net als de leerlingen bang voor iets daarbuiten. Wat jou kan beschadigen, wat je kan raken. Thuis ben ik degene die de taak heeft, de eervolle taak... om s'avonds altijd alle deuren en sloten dicht te doen. Ik weet niet hoe het bij jullie verdeeld is. Dat is mijn taak. en Ik vind het eigenlijk ook altijd wel fijn om die sloten weer dicht te doen. Um, het geeft een goed gevoel, zo'n zwaar slot met van die weerhaken boven en onder. En als je dan naar boven gaat en je ligt in je bed en je bent het vergeten... of je bent vergeten of je het eigenlijk wel gedaan hebt... dan voelt dat heel wat minder lekker, Toch? Het geeft een goed gevoel als je naar bed kan gaan en als de, als de deuren dicht zitten. Onze fysieke deuren die doen we graag goed op slot als we naar bed gaan of als we weggaan. Maar niet alleen onze fysieke deuren hebben sloten. Ik denk dat de meest veilige deuren die er bestaan, dat dat de deuren van ons hart zijn. Want als er iemand is die ongewenst bij, bij je binnen probeert te komen, iets van je probeert te krijgen of iets probeert tegen je te zeggen. Aan je verstand te peuteren dan. En je mag dat niet, je wil dat niet. Dan is vrijwel altijd de reactie dat de deuren dicht gaan. Dat ze op slot gaan. Denk aan bijvoorbeeld een stel, om te laten zien hoe die deuren op slot kunnen zitten. Kunnen gaan. Denk aan een stel dat samen op vakantie gaat. Lang jaar geweest. je ziet dat ze niet echt meer samen optrekken. Ze zijn wel samen op vakantie. Maar er is zoveel gebeurd, zijn beschadigd over en weer. En het is eigenlijk een soort stille samenswering geworden: om er maar niet te veel over te praten, om er maar over te zwijgen. En wat zie je dan? Dan blijven de emotionele deuren gesloten. Die blijven dicht. Zo werkt dat. De deur van ons hart kan op slot kan dicht. Angst en schaamte, ik moest eraan denken toen we een van die liederen net zongen. Daar kwamen ze in combinatie voor. Angst en schaamte, dat zijn eigenlijk hele goede vrienden. Je kunt je schamen. Je kunt bang zijn dat er iets over jou bekend wordt. Um, je kunt bang zijn dat anderen ontdekken wat er eigenlijk altijd al van binnen leven. Je kunt bang zijn omdat je... ...omdat je je schaamt om de anderen onder ogen te komen... ...omdat ze iets van je weten. En of het nu angst is of schaamte... ...ik denk dat we allemaal wel weten... ...hoe het is om die deuren van ons hart op slot te doen. We weten allemaal dat het voordelen kan hebben. Het kan ons beschermen tegen meer pijn... ...meer verdriet. Soms is het zo dat we onszelf liever opsluiten... ...dat we die deuren dicht doen dat we anderen daarmee buiten sluiten, Omdat je bang bent voor wat er komen gaat... als je die deuren openzet of als je die deuren openlaat. Soms is het handiger, is het fijner, is het prettiger... om ze dicht te doen, te sluiten. En als dat een patroon wordt... dan zou je in de woorden van Paulus kunnen zeggen... dan, dan word je een slaaf van angst. Als het zo vaak gebeurt als je op een punt komt... dat je, dat je jezelf zo vaak hebt Opgesloten dat je de deur hebt dichtgedaan, dan, dan kom je er eigenlijk, eigenlijk als het ware zelf in te leven. En dan, dan leef je in angst. Die leerlingen die zijn ook bang. Waarvoor precies, blijf misschien altijd raden, bang voor de joden, bang om Jezus weer te zien, bang voor hoe het verder zal gaan. Wat, wat staat ons nu te wachten? Nu Jezus er niet meer is. En dan komt hij, komt hij erbij. Dan komt hij in hun midden staan. En verschijnt Jezus aan de bange leerlingen. Achter de gesloten deuren. In levende lijven. Ik wens jullie vrede. En hij laat zijn handen zien. En zijn ze zij. En zijn voeten. En ze herkennen. Dit is Jezus. Hij is het echt. Hij leeft. Ik wens jullie vrede. Hij zegt dat tot twee keer toe. Wat je niet hoort... Is woorden die lijken op een soort. Nou laten we de boel even recht zetten. Jullie hebben mij verlaten. Op het meest cruciale moment. Er zit geen, geen wrok. Geen boosheid. Niet het gevoel van. We, we, we moeten even wat dingen heel goed uitpraten. Want jullie zijn laf geweest. Nee, Jezus komt daar binnen. Ik wens jullie vrede. Het is goed. Ik kom in vrede. Het woord wat. Het woord voor vrede in het Hebreeuws is shalom. En het was gebruikelijk dat mensen in die tijd elkaar daarmee begroeten. Shalom, vrede. En shalom dat verwijst eigenlijk naar een situatie van complete vrede, van, van complete rechtvaardigheid in alle relaties die je hebt. Met je, met je partner, met, met je buren, met de mensen op je werk, met de mensen die je ziet. Ook met jezelf, een een situatie van shalom, van vrede, van rechtvaardigheid in alle betrekkingen. Precies het tegenovergestelde van angst dus. Shalom, vrede, vrede is met jullie. En dat Jezus dit zegt, dat is belangrijk. Want omdat Jezus is opgestaan, omdat hij weer leeft, omdat hij in hun midden is, te midden van die bange groep van leerlingen, kan vrede hun hart binnenkomen. Vroege christenen in de, de eerste gemeente, in de eerste kerk... die begroeten elkaar ook vaak met deze woorden. De Heer is met je. Omdat de Heer er is, omdat Hij leeft, omdat Hij opgestaan is... kan Hij je leven binnenkomen. Kan je hart volstromen van vrede. Van recht, van liefde. Van blijdschap. Je hoeft niet opgesloten te blijven zitten... Met je angst. Hoe mooi is het dat die eerste christenen elkaar daarmee begroeten. De Heer is met je. De vrede van de Heer is met je. Zou het niet een heel tof idee zijn als we elkaar deze week weer tegenkomen... dat we dat gewoon eens tegen elkaar zeggen? Na het hallo, de Heer is met je. Of als je weggaat, de Heer is met je. Volgens mij is dat wat christenen geloven. Dit is de kern. En of je dat nu gelooft of niet, het is de kern van het geloof... Door Jezus dood en opstanding zijn we niet langer slaven van angst, maar kan vrede ons hart binnenkomen. Jezus is opgestaan, hij leeft. Dat, daar moeten we niet alleen bij stilstaan op Pasen, En de dagen erna, maar dat is iets dat moet bij ons blijven, dat moet met ons meegaan. Prachtig doek hangt hier. En ik, en ik zie het zo, ik begrijp dat er vorige week ook iets over is gezegd, maar ik zie het zo, het kruis is geweest. Jezus is opgestaan en we gaan onze weg. Die voetstappen die, die gaan richting de horizon. Ik weet niet waar jouw weg naartoe gaat. Maar Jezus is opgestaan en Hij is met ons. De Emmausgangers, de leerlingen die Jezus ontmoeten, liepen ook over die weg. En zij ontdekten, Jezus liep naast ons. Hij is met ons. Hij leeft. Jezus is de bron van vrede. Van shalom. En vrede betekent vrijheid van angst. Vrede is onderdeel van het nieuwe leven dat er is na Pasen, dat er is voor jou. Ik merk dat angstig zijn mij vaak het zicht beneemt op wie, wie God echt is en wat hij kan doen. Als ik allerlei doemscenario's, als ik allerlei angsten veel te groot maak, als ik daar veel te veel mee bezig ben dan ben ik automatisch niet zo bezig met vrede, met vertrouwen dat God mij wil geven. Ik merk ook, denk maar voor jezelf na nou of je het herkent, ik, denk, ik merk ook dat sommige van mijn angsten er juist zijn omdat ik op dat moment niet genoeg besef wie God is en wat Hij wil doen in mijn leven. Hij is er. Hij gaat met je mee. Hij wil vrede geven die alles te boven gaat. We hoeven niet meer als, angsten of als slaven in angst te leven. We hoeven niet meer met de angst te leven dat, dat we ontdekt worden. Dat ons verborgen leven uitkomt en dat het een puinhoop blijft te zijn. Nee, in plaats daarvan mogen, mogen we leven met de vaste overtuiging dat dat wat we zo graag achter die gesloten deuren hielden... Dat het is weggedaan, dat het is vergeven door Jezus Christus. Dat er genade is, vergeving is voor ons allemaal. Dat we in vrijheid mogen leven en niet meer in angst. Dat er door Jezus opstanding nieuwe mogelijkheden zijn die, die de angst verdrijven. Door Jezus dood en opstanding hoeven we niet langer te leven als slaaf in angst maar kan vrede in ons hart binnenstromen? Slaven zitten opgesloten. Maar als we vrije mensen zijn, wat doen die? Wat is hun missie, zou ik bijna willen zeggen. Want als Jezus in het midden komt staan van die bange leerling. En als hij ze vrede wenst, dan geeft hij ze een missie. Vers 21 tot 23. Jezus zegt het nog eens, ik wens jullie vrede en dan, zoals de vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Na deze woorden blies hij over hen heen en zei, ontvang de heilige geest. Als jullie iemand zonder vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Ze worden erop uitgezonden door Jezus. De vrije mensen. Niet langer slaaf van angst, maar vrije mensen... Vol van de vrede van Jezus. En ze krijgen de missie om te vergeven. En ik denk, dat het best wel ingewikkeld. Hè? Als jullie iemand zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Moet je dat nou begrijpen? Ik denk niet dat die leerlingen erop uit worden gezonden. Dat wij erop uit worden gezonden. Om Jezus werk af te maken. Aan het kruis volbracht Jezus alles. Vrijheid Vergeving voor de volle 100% voor iedereen die het maar wilt. Ik denk dat de leerlingen, dat wij die missie krijgen om ook vrede en vrijheid te ervaren. Naar baas heb je namelijk een keuze. Je kunt vergeven in Jezus naam, zoals Jezus opdraagt, en vrij zijn. Of je kunt vasthouden aan, aan je eigen angst, aan je eigen bitterheid, aan je eigen wrok. Met Pasen vieren we een nieuw begin. Een nieuw begin voor alle relaties die wij hebben. En als je dat tot je door laat dringen, dat we, dat we mogen vergeven in Jezus naam. Hoe zou ons leven, hoe zou onze kerken dan uitzien? Als we die missie uiterst serieus nemen om de ander te vergeven. Het lijkt in sommige gevallen een onmogelijke opgave. Ik weet zelf ook hoe moeilijk het kan zijn om de ander te vergeven. Wat dat betreft is de theorie zoals die hier staat in die missie van Jezus misschien veel makkelijker dan de praktijk. Maar net daarvoor, voordat hij dat zegt, laat Jezus die leerlingen delen op een bijzondere manier in de geest. Hij blies over hen heen en zij "Ontvang de heilige geest. Dat is de geest die de wereld gemaakt heeft. Die schoonheid en leven liet ontstaan uit, uit duisternis, uit chaos. En die geest die wil jou verbinden aan Jezus. Die geest die wil jou laten weten, Jezus is met je. Hij is bij mij. Die geest die wil ons doen herinneren aan de littekens van Jezus die onze vrijheid brachten die geest, zegt Paulus, doet ons niet langer in angst leven, maar doet ons beseffen, doet ons ervaren, doet ons zeker weten, ik ben een kind van God, ik ben geliefd, en hij is bij mij. En als dat gebeurt, als je je openstelt voor die geest, vraag hem maar gewoon, neem er maar de tijd voor, zoek een rustige plek en zeg, geest, vervul mijn leven, vervul mijn hart, kom in mij. En dan zul je merken dat angst plaatsmaakt voor vrede. Voor diepe, vreugdevolle vrede. En dan is er misschien ruimte om in te stappen in die missie die Jezus zijn leerlingen geeft. Als hij ze uitzond en zegt, als jullie vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven naar anderen, wellicht ook vergeven naar jezelf toe naar een afsluiting, want die leerlingen, die zijn bij elkaar deuren afgesloten, Jezus komt in hun midden staan op een gegeven moment is Jezus weer weg wat er niet staat is hoe Jezus wegging, misschien ging hij zo plotseling als dat hij gekomen was um, laten we maar aannemen dat die deuren nog steeds gebleven uh, nog steeds gesloten bleven en zie dat maar als een keuze die bij jou ligt zelfs na Pasen kun je in een in een opgesl opgesloten kamer blijven zitten, vol angst, bang voor wat er komen gaat. Of je doet de deuren van je hart open en je kiest ervoor om op te staan in een nieuw leven, om samen de weg te gaan achter Jezus aan. Jezus die bleef niet in een graf, dus hoef jij dat ook niet te doen. Waarom gingen die leerlingen nou niet op zoek naar Jezus? Jezus. Ik heb het een paar keer gevraagd, geprobeerd te zoeken met jullie naar een antwoord. Maar misschien, uiteindelijk doet het er ook geen eens wel heel veel toe. Want het mooie vind ik, dat Jezus ons komt opzoeken. Daar waar we zijn. En dat hij begint in de gesloten plekken van ons hart. Daar waar de deuren dicht zitten, omdat we angstig zijn. Omdat we bang zijn. En dan zegt hij, en ik wil het nu ook tot jullie zeggen. Dan zegt hij, vrede voor jullie. Want het is goed. Jij bent goed. Je bent een geliefd kind van God de Vader. Je hoeft niet te leven als een slaaf in angst. Maar leef als een geliefd kind van God. In vrede. We gaan een, uh, naar een nummer luisteren. Dat heet No Longer Slaves. Niet langer slaven. En uh, de, de vertaling... Die, uh, die hebben we er vandaag niet bij. Want het, het zijn mooie beelden die achter dat filmpje zitten. Maar de, de Engelse tekst is bijna letterlijk de tekst van Romeinen 8. Ik wil hem nog een keer voorlezen. Dan weet je ongeveer waar het nummer over gaat. Mocht je de taal niet helemaal machtig zijn. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. Om hem te kunnen aanroepen met Abba Vader. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Laten we samen luisteren naar No Longer Slaves. You uncover me with a melody. You surround me with a soul. I'm delivered from my army all my fears at a cone I'm no Zullen we met elkaar bidden? Heer in de hemel, dank u wel dat wij uw kinderen mogen zijn. Dat we door Jezus dood en opstanding niet langer meer slaven van angst en zonde zijn, maar dat vrede ons hart mag binnenkomen. We weten dit, Heer, vaak wel met ons verstand, maar soms merken we nog het verschil tussen weten en voelen. We zijn nog steeds vaak bange mensen. Bang voor van alles wat zich afspeelt in de wereld. Voor wat er kan gebeuren. Bang voor veranderingen. Of juist bang dat onze situatie hetzelfde blijft. Bang voor anderen. Bang voor onszelf en onze eigen gevoel en reacties. Bang dat anderen merken dat we bang zijn. Bang om alleen te zijn. Bang om juist geen moment meer voor onszelf te hebben. Bang dat we er niet toe doen. En juist bang dat we te belangrijk worden met te veel verantwoordelijkheden. Bang dat niemand ons opmerkt. Bang dat iemand ons opmerkt. Wilt u ons rust geven? Ons vullen met uw heilige geest. Zodat angst en schaamte plaats maakt voor kracht en vrede. Dan kunnen we met vernieuwde energie bouwen aan uw koninkrijk. Want als we verlamd zijn door angst krijgen we niets voor elkaar. Wilt u bij de mensen zijn die belangrijke beslissingen moeten nemen, die gevolgen hebben voor ons dorp, voor Nederland, voor de wereld? Wilt u de harten van harde mensen zacht maken? Wilt u ons de komende week helpen bij de dingen die we gaan doen? Ieder op zijn of haar plek in het besef dat iedere dag weer een nieuwe kans is om de toekomst positief te beïnvloeden. Amen. Um. Dan heb ik nu uh, nog een paar mededelingen. Uh, ten eerste, we geven in de Veenhaardkerk iedere week een bloemetje weg. En uh, dat is om mensen een hart onder de riem te steken als er uh, iets aan de hand is of juist te feliciteren. En deze week gaan de bloemen naar de heer Jan van Vliet uit Vinkeveen. Hij woont al een aantal jaren in Mariaoord en uh, ik weet er niet veel van, maar zijn persoonlijke omstandigheden zijn van dienaard dat we hem... Deze week met een bloemetje willen verrassen. Uh, dan, uh, als, je, als je hier uh, misschien voor het eerst bent of een paar keer geweest bent en je wilt wat meer weten wat we doen in de Veenhardkerk. Dan kun je in het uh, adresboek in de hal je e-mailadres uh, opschrijven. En dan uh, kun je op de hoogte gehouden worden van wat, er, uh, wat we hier allemaal uh, doen. Dan uh, de collecten. Uh, de hele maand april collecteren we voor Somewhere Else Café in Sri Lanka. Vorige week uh, hebben we daar, als u daar was, al iets meer over gehoord. Uh, in 2001 zijn Jaap en Els, dat zijn kennissen van Maarten van Eyck die hier regelmatig komt. Die zijn met hun kinderen vertrokken naar Azië om het evangelie te verkondigen. En ze zijn uitgezonden door de PKN gemeente Bodegraven en Kama Parousia Gouda. En ze hebben in Sri Lanka een restaurant opgezet. Meisjes die bij hen in dienst komen. Die komen regelmatig uit de, uit de prostitutie. En op deze manier hebben zij weer een beter toekomstperspectief. Helaas is het café in 2014 volledig door brand verwoest. En ze zijn nu weer bezig met een uh, nieuwe locatie opzetten. En we collecteren voor hen om uh, hen te steunen bij uh, hun goede werk. Dan denk ik dat de... Kinderen zo... Nee, ik zie nog niets trappelen. Nou goed, we gaan gewoon uh, collecteren dan. De kinderen komen langzaam weer binnen. Ik hoop dat jullie een uh, goede tijd hebben gehad. Dat het leuk is geweest, dat je altijd hebt geleerd... En we gaan een, uh, een laatste lied zingen. Eerst uh, wilde wat gezegd worden door uh, Martin. Ja? Prima, ja? Ik, uh, ik wou even wat vertellen over wat we bij de kanjes hebben gedaan. En dat is even. Ik zou die in het programma, geloof ik? Mag niet uit hè? Um, wij gaan de komende uh, kanjerkeren gaan we, uh, uh, het onderwerp gebed. En dat doen we aan de hand van uh, de gebedshand. En de gebedshand heeft vijf vingers, zoals de meeste handen. Um, en elke vinger staat voor een element van het gebed. Dus daar willen we in de komende keren wil we het over hebben. Vandaag hebben we het gehad over de duim. Nou, wat is de, waar staat de duim voor? Oké. Okay. God is oké. Okay. Dus de duim staat voor lofprijzen. Dat je lof geeft aan God. Dat is een element van het gebed. Dus daar hebben we vandaag over gehad. En we hebben een hele mooie rap gemaakt. Maar we hebben net niet genoeg geoefend om hem hier te houden. Dus ik hang hem zo meteen uh, in de kerk. Ja? Uh, dan gaan we, de volgende keer gaat het over de wijsvinger. En waar staat de wijsvinger voor? Wat doe je daarmee? En wijs je dingen aan. Dus en eigenlijk is de boodschap, maar gaan we gaan volgende keer dieper op in. Alles wat je aanwijst, daar mag je God voor danken. Dus voor andere mensen, maar ook voor de bomen. Voor alles is iets om voor te danken. Dan hebben we de middelvinger. Nou, bij de middelvinger gaat het meestal niet zo goed, hè? Nee. Dus dat zijn de dingen waar je vergeving voor vraagt. Dus vergeving vragen hoort ook bij het gebed. We hebben de ringvinger. En de ringvinger staat voor... Maar het heeft altijd te maken met andere mensen of dingen in je omgeving. Dus de ringvinger gaat over gebed, gebidden voor andere mensen, voor de natuur, voor dingen in de wereld. En dan als laatste de pink. En de pink is de kleinste vinger. En dat gaat over jezelf. Ook al ben je voel je, je klein, ook al ben je misschien klein in die grote wereld. Je mag ook voor jezelf bidden. Dus als pink mag je voor jezelf bidden. Het zijn vijf elementen in het gebed. Ik dacht, misschien kunnen de grote mensen er ook wat mee. Uh, maar we gaan er wel op terugkomen. Maar we gaan ze dus allemaal in de kanjes uh, behandelen. En deze hang ik achter in de kerk, als herinnering. Oké, okay, we zingen nog, nog één lied. En uh, ik dacht, die past mooi bij het thema van de dienst. Mooi om mee naar buiten te gaan. Eén um, nadeel, het liedje is verschrikkelijk hoog. Vooral van de mannen in het in terrein. Eén oplossing, goed gaan staan op twee benen en lichaam eronder en blaren. Dat is uh, ja, de enige oplossing eigenlijk. Ook al gaat mijn weg door een diep dal van duisternis heen.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 ik nog vreemd. dat schijnt voor elk die volhoudt en bang. Maar tot aan de dag dat de schepping wordt bevrijd van de pijn, is nu te kennen al wat ik wil en ik vrees geen gevaar. Van de pijn, blijf ik u prijzen, blijf ik u prijzen. nooit meer, nooit meer alleen. Door de berg, in de dalen, nooit meer, nooit meer alleen. Dier, u laat mij nooit meer alleen. We zijn aan het einde gekomen. Welkom zo voor koffie, thee en wat anders. Blijf lekker uh, napraten heb ook alvast een hele goede fijne dag, niet van het mooie weer. En ik ben ontzettend blij met het mooie slotakkoord van deze dienst. Van angst naar vrede, nooit meer alleen. En daar gaat ook de zegen over. En die geef ik namens God aan jullie mee, allemaal. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de aanwezigheid en kracht van Gods geest is met jullie allemaal. Amen.